6 uur Eva de Jong met het NOS journaal. De VN is ernstig bezorgd over berichten dat Malinese militairen... wraakacties voeren bij het heroveren van het noorden van het land. Het leger zou milities oprichten om Arabieren en etnische Tuaregs te doden. Ook zouden mensen standrechtelijk worden geëxecuteerd of simpelweg verdwijnen. Er zijn verder berichten over plunderingen en lynchpartijen. De anti-genocide-adviseur van de VN roept de Malinese militairen op... om de mensenrechten te respecteren. Op een spoorwegovergang bij Putten is een intercity op een auto gebotst... en de twee inzittenden van de auto zijn daarbij om het leven gekomen. De trein reed waarschijnlijk in volle vaart op het voertuig in. De 150 tot 200 treinpassagiers bleven ongedeerd. De schade aan de trein en het spoor is groot. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd op de bewaakte spoorwegovergang. Door het ongeluk reden er tussen Amersfoort en Putten geen treinen.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 Het blijft onrustig in Egypte, bij het paleis van president Morsi In de hoofdstad Cairo raakten demonstranten opnieuw slaags met de politie. Daarbij werd één betoger doodgeschoten. Ook in andere Egyptische steden waren er opnieuw protesten. De onvrede is groot door de voortdurende armoede, de onveiligheid en de werkloosheid. De afgelopen week zijn in Egypte meer dan 60 mensen om het leven gekomen door geweld bij de protesten. Het weer verspreidt er over het land enkele winterse buien, maar, maar ook zonnige perioden en vooral vanochtend een stevige noordwestenwind. Het wordt een graad of vijf. Dit was het nieuws. Cubus bestaat tien jaar en daarom hebben we een aantrekkelijke actie. U kunt 25% besparen op uw accountantskosten. Ga naar cubus.nl.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 Woord. Hier is Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij het laatste uur van Woord. En daarin kunt u gaan luisteren naar een bijzondere documentaire over de wereldberoemde lemenhuizen en de Lemenmoskee moskee in de stad Dene. Het Malinese Djenné trekt jaarlijks vele duizenden bezoekers... vanwege zijn unieke leemarchitectuur. Het beroemdste gebouw van de stad is dus die moskee... die ieder jaar opnieuw met leem bepleisterd wordt. En dit is een hoogtepunt voor toeristen, want die mogen de leembouwers daarbij helpen. Djenné wordt ook wel de tweelingstad van Timbuktu genoemd. Afgelopen week veroverden Franse troepen Timbuktu op de rebellen. Die zouden al zijn vertrokken voordat de Fransen kwamen. De herwonnen vrijheid in Timbuktu voelt nog wat onwennig... zo is te lezen in diverse media. Djenné ligt aan de rand van de Sahara... gelegen op een verdedigingseiland in het bassin van de Niger. De stad ligt op zo'n 500 kilometer afstand van de karavaanstad Timbuktu. Dat sinds 1988 op de UNESCO weergelegde werelderfgoedlijst staat. En de binnenstad en de moskee van Jenne, die staan daarop sinds datzelfde jaar. Guido Spring maakte in 2007 een documentaire over de leemarchitectuur in Mali. Hoofdpersonen hierin zijn Anette Schmid, Afrika-conservator van het Museum Volkenkunde in Leiden, en de Bredase architect Pierre Maas. Zij ondersteunen met geld en kennis de restauratie van Mali's wereldberoemde huis en moskee in de stad Djenné, volgens velen trouwens de mooiste stad van Afrika. Beide komen daar al vele jaren en elk jaar opnieuw. Een mooi geluidsdocument van een land met een turbulent verleden en een complex heden. Luistert u naar De Stad van Leem. Na tien jaar leem huizen restaureren in Afrika's mooiste stad... is het tijd om de balans op te maken... Op pad in Gené met Annette Schmid en Pierre Maas. Als eerste ontmoeten we de oudste man van de stad. Bij hem thuis. We zitten op een matje op de vloer. Welkom, oh, oh, ja. oh, oh, ah, voilà. We zijn heel blij dat terug zijn. We we Notre ville. Voilà. Zo, uh, <laughs> so, we stappen nu het uh, Leme Huis uit van eigenlijk het eerste bezoek wat hier uh, moest gebeuren. Ja, dit is eigenlijk het dorpshoofd. Het dus, dorpshoofd. Uh, ja, de, de oudste man van het dorp die eigenlijk. Uh, het dorp, min of meer, uh, onder zijn hoede neemt. En in een heleboel verschillende... Als er problemen zijn of als er bepaalde conflicten zijn... is hij degene die daarin bemiddelt. Ja. En uh, het is een, een teken van respect om bij hem langs te gaan... en even gedachten te zeggen en te vertellen wat wij daar komen doen. Ja. En, uh, dat we weer uh, dit jaar gekomen zijn om ons werk voor te zetten. En daar is hij altijd heel blij mee. Alleen deze meneer heeft in het afgelopen jaar een beroerte gehad. En is er behoorlijk slechter aan toe dan de vorige keer dat we hem zagen. Ja. En dat is jammer. Ja. Ja. Ja. En ja. hoe belangrijk is het voor het project ook dat je ja, zo iemand ontmoet en vertelt wat je mee bezig Dat is essentieel, daar hm. kan je niet omheen. Dat hm. is een van de vereisten voor een bezoek en voor het werken hier. Dat je, je respect toont aan de, de gezagsdragers. En ja. dit is een van de notabelen. En waar zijn we nu? Zijn we heel centraal in, Jenny? Ja, dit is een van de pleintjes die wij in het project uh, opknappen. En uh, daar maakt het huis van, van de dorpshoofd maakt daar deel van uit. Ja. ja. En eigenlijk, we staan nu een beetje in het midden, onder een boom. Ja. En als wij rondkijken, alle huizen die we zien, behalve dit moderne huis, hebben wij allemaal opgeknapt. Ja. Het zijn uh, mooie lemige gebouwen, zeer rond van vorm, omdat ze al jaren worden onderhouden en gecrepiseerd. Uh, soms doet het me denken aan de zandkastelen die je maakte op het mm -hmm. strand. Maar dan en, heel groot Maar, dan, maar dan in <laughs> levensgroot. Uh, ja. Ja. Ja. Ja. Nog even naar Pierre Maas, de architect die hier al heel lang komt. Wat is het geheim nou van deze gebouw? Hoe komt het dat ze zo bijzonder zijn, vind jij? Ja, we hebben daar heel lang over nagedacht. Maar ik moet zeggen dat we het nog steeds niet precies weten. Maar ik denk dat het te maken heeft met het feit dat het voor ons ook nog een beetje refereert aan, je zou kunnen zeggen, de middeleeuwse stad. Het is een, uh, een stad op menselijke schaal met straatjes, pleintjes. Het is herkenbaar mm -hmm. als je rondloopt. Het is niet ontworpen. Dat betekent dat het organisch is gegroeid, steeds weer iets aangebouwd, iets afgebroken. En dat betekent op een of andere manier intuïtief dat je dan snapt wat je ziet. Dat het een plein is met herenhuis of dat je een religieus gebouw ziet of dat je een, een, een regeringsgebouw ziet. Dat het dus een stad is die je als het ware kan, kan aflezen. En dat is helaas bij een aantal steden in, waar wij in Europa of in andere delen van de wereld mee te maken hebben... Uh, niet het geval, omdat ze ontworpen zijn voor een tekentafel, en ja. het lastig is om die, uh, die stap te maken. Voor jullie persoonlijk, jullie komen er allebei al heel veel jaren. Hoe is het om weer terug te zijn nu? Ja, dat is altijd uh, zalig. Ja, het is leuk om alle vrienden weer te ontmoeten, om hier rond te lopen, om te zien uh, ja, ja. dat het nog steeds een bruisende, levende stad is waar veel gebeurt... En ik uh, word er heel vrolijk van. Ja. Het is lekker warm. En... Ja. Is dat voor jou ook zo, Pierre? Want we liepen gisteravond door de stad en allerlei mensen zeggen dan... Oh, je bent er weer. Ja, <laughs> Jullie ja. zijn er weer. Ja. Zo. ja, het is een feest van herkenning. Ik zeg wel eens tegen mensen mensen, behalve de stad waar ik woon, daar is eigenlijk Jenny de tweede stad die ik het beste ken. Ja. En ja. Ik, ik ken elk steetje, elk straat, elk huis. En uh, dat is al heel lang zo. En, en een en dat hoop is... van de geschiedenis ja. van de mensen die hier wonen. Ja, ja dat is gewoon En een feest. zij kennen jou en wij kennen ja. hen. En... Uh, ja, dat is gewoon leuk. Een fles water, een waterpas en heel veel tekeningen op dun papier... waar uh, Annette en architect Pierre zich nu over buigen. En Pierre heeft een potlood in de hand en uh, ze bekijken nu stuk voor stuk... de tekeningen van de huizen waar het om gaat ze dus op een gegeven moment is dus een stukje ingestort, hebben ze daar nog een stukje muur ingemesseld. En op een gegeven moment het is het niet meer terug te rijden wat het was. Dus je, kunt het niet, je kunt het niet gaan uitvinden, je kunt niet gaan verzinnen wat het was. En maar, dan maar dit was ik dit, het ook niet. Dan vind ik dit best een goede benadering. En het ziet er nou nog wel een beetje vierkant uit en zo. Maar als we daar nog een keer ja, overheen smeren, dan, dan wordt na dat. Drie keer pleister is dit dicht. Nou, Terwijl dit was na 20 jaar pleister. Dus misschien hadden we ze er groter moeten maken. Mais il que... Beaucoup oui. Beaucoup. On est en train de discuter le trou ici, ou la, la, la fenêtre. La Parce que Voilà, ça c'était l'état de lieu. Il y avait la petite fenêtre ici, tu vois, à côté du porte. Et moi je trouve que c'est très bien. Jullie hebben al jarenlang ervaring eigenlijk hier, maar het hele idee van restaureren is in Europa misschien wel heel anders dan in Afrika ja is dat niet zo? Ja, dat kun je, dat kun je wel zeggen. Wat eh, eigenlijk in, normaal gesproken in Europa de bedoeling is, is dat je eigenlijk terug uh, de oude situatie uh, probeert te herstellen op basis van uh, goed gefundeerde en gedocumenteerde uh, bouwkundige historisch onderzoek. Mm -hmm. Dus in feite zeg je ook in Europa van uh, de restauratie of het herstel stopt daar waar je moet gaan verzinnen. Dus je gaat niks verzinnen. Het probleem in Mali is dat uh, nooit iets verzoens is vastgelegd. Dus het, alle huizen die hier staan zijn nooit gedocumenteerd. Ja. En wat we gaandeweg ontdekten, hebben bij uh, het herstel en de restauratie van de architectuur van Jenny... is dat je probeert om een soort uh, beeld terug te herstellen van hoe het vroeger is geweest, waarbij je af en toe staat op basis van zeg maar, een soort typologie dat er sommige huizen wat, wat worden aangepast, terwijl je het eigenlijk niet precies weet hoe het, hoe het was. En dat, dat is een onderdeel van uh, ja, restaureren in een levende Afrikaanse stad, dus het is toch een beetje anders. In tocht, goed kijken, maar ook dingen opschrijven en ook foto's maken. Hè? Dat, Jazeker, uh... dat hoort allemaal bij de documentatie die we per huis nodig hebben. En ja. het is juist heel belangrijk om vast te leggen uh, wat er nog aanwezig is voordat we gaan restaureren. Ja. Omdat je daar uh, de historie en de opbouw van het huis het beste aan kan reconstrueren. Ja. Ja. Hoe is dit uh, restauratieproject nou eigenlijk begonnen tien jaar geleden? Want je zou op het eerste gezicht denken, ja, wat weten Nederlanders nou van... Uh... Ik zal maar zeggen bouwen met leem. Nou, gelukkig was er al een hele lange wetenschappelijke traditie. Mm -hmm. Maar ook een onderzoekstraditie waarbij uh, de architectuur van Jenny wel een specifieke plaats inneemt. Er zijn heel veel architecten in Mali aan bezig geweest. En, uh, Uit Nederland, ja. Ja, ja. En, uh, de stijl, deze architectuurstijl, was eigenlijk al wereldberoemd... Uh, door zijn specifieke vorm en zijn mooie uiterlijk. Uh, ja. Door tentoonstellingen, door foto's, door aanzichtkaarten... was iedereen daar wel van op de hoogte. Maar wat er gebeurde in de jaren tachtig... was dat er grote droogtes kwamen. Eén ja. uh, voor Afrika. Iedereen ja. uh, kent die periode nog wel uh, die daarbij was. En uh, toen waren de mensen niet meer in staat om het onderhoud uh, van de huizen bij te houden. En de huizen zijn buitengewoon stevig als je ze elk jaar uh, kripiseert. Dat betekent een nieuwe pleisterlaag aanbrengt. Het heeft ook te maken met het feit dat je water nodig hebt. Ja, ook dat. Ja, Je hebt water nodig om de bouwstenen te kunnen maken. Maar het is vooral uh, dat het gewoon veel geld kost en ja. energie. En dat hadden de mensen in die tijd niet over. Omdat ze het geld wat ze hadden nodig uh, hadden om te overleven. En wat er toen gebeurde is dat een heleboel van de huizen instortten. Omdat ja, het gewoon niet goed onderhouden werd. En zodra er in die pleisterlaag een scheur komt en daar komt water in... Ja, dan sijpelt dat langzaam naar binnen. Ja. En je kan je voorstellen als je een zandkasteel hebt, wat van de buitenkant goed beschermd is. Maar waar water in kan drukken, dat als dat over een bepaalde periode blijft doorgaan, dat het dan uh, uiteindelijk instort. Want het blijft zand. Ja. Nou, dat gebeurde met een heleboel van de huizen in de jaren tachtig. En uh, dat werd steeds duidelijker dat daardoor het aanzicht van de stad veranderde. Maar ook uh, ja, dit cultureel erfgoed, deze monumentale architectuur, steeds meer bedreigd werd. Ja. En uh, toen is er een, een uh, behoefte gekomen om daar iets aan te doen. En die behoefte die kwam in de eerste plaats vanuit de Malinezen zelf, van de mensen die hier in Djene woonden. Ja. En... Uh, toen uh, is er een Nederlands project gestart om daar iets aan te doen. En waarom Nederlanders? Ten eerste omdat een hoop Nederlanders al in Mali werkten en daar goede contacten hadden. Maar ook omdat Pierre Maas bijvoorbeeld een van de architecten is die zich daar heel uh, lang mee bezig heeft gehouden. En een proefschrift heeft geschreven ja. over de architectuur van, uh, van Jenny. En dat vormde eigenlijk de basis voor de restauratie. Ja. Je noemde die, uh, ja, die droogte, maar ook natuurlijk uh, ja, mensen zijn vaak arm. Armoede is natuurlijk een groot probleem in ja. Mali. Is dat ook niet moeilijk bij de voortgang van het project geweest... dat ja, de, misschien de prioriteit van de mensen soms anders lag... anders dan bij de restauratie van hun huizen? Ja, wat natuurlijk zo is, is... Uh... Dat wij betalen de restauratie, maar na de restauratie is het weer de eigenaar van het huis die zich verder met het onderhoud moet bezighouden. Ja. En dat levert nog wel eens problemen op, om, omdat dat, uh, ja, soms de prioriteiten elders liggen in, in moeilijke tijden vooral. Ja. Maar dat vinden wij vooral een, een Malinese verantwoordelijkheid, dat kunnen wij als Nederlandse regering, als Nederlandse onderzoekers, kunnen wij dat soort verantwoordelijkheden niet op ons gaan nemen, want dan blijf je eindeloos bezig. Dus er moet zich een soort interne structuur ontwikkelen, of vanuit de Malinese overheid, of uh, vanuit uh, de mensen zelf dat zij ook die noodzaak zien om dat in stand te houden. Ja. Nou, heel veel van de huizen die wij bijvoorbeeld gerestaureerd hebben... die waren daarvoor ruïnes, die waren onbewoond. Hm. En na restauratie zagen ze er meestal prachtig uit... Ja. en zijn er weer mensen in gaan wonen. Nou, dat is ook een soort garantie... Ja. dat ze er beter op kunnen letten en, en dat dat doorgaat. Maar uh, het onderhoud na restauratie vormt inderdaad soms een probleem. Ja. Nu zijn we net op deze inspectie toch door de stad begonnen. Hoe uh, ziet het eruit tot nu toe? Moeten we weer naar het vormhuis, nou, hè, wat, we, wat we nu aan het doen zijn is dat we de werkzaamheden voor het komende bouwseizoen aan het inventariseren zijn. Ja. En daarbij moeten we elk individueel huis af. Om te kijken in wat voor staat het huis zich verkeert. En wat er in de komende periode aan gedaan moet worden. En dat doen we samen met de huiseigenaren. Dat doen we samen met... Uh, de Nederlandse architecten en uh, de Malinese metselaars die ja. verder het, het werk uitvoeren. Ja. En uh, zo kunnen we een soort inventarisatie maken van de werkzaamheden en de kosten die daaraan verbonden zijn. Ja. En behalve die mensen worden we ook vergezeld door een heleboel kinderen om ons heen. Hè? Ja, enorm uh, veel boeken kinderen. Trekken en zo. <laughs> ja, ja, ja, meestal is dat heel gezellig, maar in zo'n radio interview <laughs> is dat soms wel eens wat onhandig. <laughs> We zitten maar de winter, alweer. We de weer maar tegen die nee. Niet Of afro kaboom, sukkula. We zitten maar tegen die nee. Kun je tarresie kassen? Of afro kaboom. Achter in de laadbak van een auto hobbelen we nu door de straten van Ik uh, Moet me een beetje goed vasthouden. <laughs> de zandkleurige straten zullen ons leiden naar uh, het huis van uh, meester Metselaar. Boubacar Kouremansé, die met zijn aannemersbedrijf nu eigenlijk de belangrijkste uitvoerder is van het restauratieproject. Het verhaal van Boubacar zal vertaald worden door de Belgische architect Philippe Lemineur, die met Annette Schmid en Pierre Maas meereist en onderdeel uitmaakt van dit team. Ik ben Boubacar Kouroumansé. Ik ben vandaag maître maçon. De bon, maçonnerie ici, is herinnerd van een père en fils, van la familie. Uh, ik heet uh, Boubacar Courman Ik ben uh, meester metselaar hier in Jenny. En uh, ik heb mijn beroep geleerd uh, van mijn vader, want het is een beroep dat wordt overgedragen uh, van vader op zoon. En wat bijzonder is, is aan mijn beroep hier in de stad, dat wij verenigd zijn in een soort uh, gildevorm. vorm. Mm -hmm waarbij dat uh, alle familie metselaars uh, invertegenwoordigd zijn en ook dat wij uh, als metselaar verantwoordelijk zijn voor een familie die een huis bezit, die we dan ook uh, zullen restaureren of uh, verzorgen in de komende generaties. Je maar per uh, correspondentie. Wat ik met de Nederlanders heb, was Ari van Rangelrooy. Hij is de eerste studie uit Eindhoven. die is hier voor zijn onderzoek in Guinea. Mijn eerste kennismaking met uh, Nederland... Uh, ...is door uh, een student die hier al uh, heel vroeg de jaren tachtig uh, aanwezig was. Dat was uh, Ari van Rangelrooy, een student architectuur uit Eindhoven. Uh, waarmee ik een vriendschappelijke band heb uh, opgestart. Maar na hem zijn er een uh, hele reeks andere studenten uh, op eenvolging van studenten gekomen. En met de ene heb ik iets meer uh, banden kunnen opbouwen dan de andere dat ze zowel een, een vorm van familie uh, zijn geworden. Ja. Mijn taak bij die studenten was om hen een beetje in de stad rond te leiden, hen te laten maken met de architectuur in de stad, en vooral dus de leemarchitectuur, ja. en hen ook uh, onze bouwwijze te kunnen uitleggen, zodat ze dat zouden kunnen gebruiken in hun studie of in hun uh, onderzoek. Les on a merci, on de architecten Hollandais die we hebben gewerkt, merci, aujourd'hui.moeten we veel doen. connaissance, vraiment. Het is zo even geëvolueerd dat ik van een expert in uh, kwaliteit van, van bouwen. Uh, heb ik de kans gehad om zelf een soort uh, vennootschap op, op te richten, een, een klein bouwbedrijf. Uh, dat heb ik uh, opgericht samen met een collega die ik ook dankzij het project heb uh, leren kennen, uh, met name Guro Bokum die een technisch uh, bouwkundige is. Uh, en door samen te werken in dat bedrijf hebben wij onze beide capaciteiten kunnen uh, samenvoegen. En is het zelfs mogelijk uh, geweest om uh, belangrijke uh, opdrachten te aanvaarden... ...buiten Jenny, onder andere in de regio van Kain, in Mahina... Ja. ...maar ook uh, in Kutjala, regio's die er toch ver uh, van zijn verwijderd... ...waar we belangrijke bouwwerken hebben kunnen realiseren. En dit is voor een groot deel dankzij uh, de kennis die wij misschien al hadden op traditioneel vlak... Uh, meer concreter te kunnen stellen in de vorm van een klein bedrijfje zodat we dat een beetje kunnen exporteren en dat is een beetje uh, tot stand gekomen via die contacten van inbegin studentenarchitectuur maar nu uh, architecten die uh, ook uh, het project opvolgen U spreekt ook een beetje Nederlands? Een beetje Ik praat een beetje Nederlands Een Bedankt, Bedankt. Uh, bijvoorbeeld denk. Yeah. Hoe gaat het met jou? <laughs> <laughs> Welkom aan Jenny. Uh, Dat is heel mooi. Dat is heel mooi. Ze puken maar mensen, ze kijken Die uh, en geiten, die horen we zo hier en daar in de straten van Genet. Pierre, we zijn nu op een plek waar we iets kunnen zien van het resultaat van het restauratieproject. Iets wat uh, eigenlijk uh, goed gelukt is. Waar zijn we nu in de stad? We zijn nu in uh, Joboukaina en hier staan we bij twee huizen die uh, ja, heel erg bekend zijn. Er staan ook alle publicaties en zo, foto's. En die, die waren eigenlijk op instorten naar... Uh, Verdwenen. We zien ze nu ook voor het eerst, want ze zijn net het afgelopen jaar uh, zijn ze helemaal opgeknapt. En wat hier dus zo. het was ons... echt een ruïne? Ja, zeg maar. nou, het was echt uh, vrij dramatisch. Want uh, uh, de, met name uh, het linkerhuis, uh, de hele geveldecoratie die je nu ziet, die waren bijna uh, compleet afgesleten. En de, de bovenste muur had nog een dikte van een centimeter of 10, 15, wat voor een leemstructuur echt uh, heel erg zelfs gevaarlijk is. Ja. Heeft het bouwen met leem toekomst zo ook, denk je? Nou ja, het, het, het zal wel moeten, want het is het enige materiaal dat hier beschikbaar is. Ja. En uh, wat dat betreft denk ik niet dat er heel snel andere uh, mogelijkheden bestaan. Daarnaast, uh, en dat zie je ook overal, zodra er met moderne materialen wordt gebouwd... dan blijkt de duurzaamheid van het materiaal heel erg lastig te zijn. Uh, je ziet overal cement uh, toegevoegd. Uh, hier, daar, daar zie je ook een voorbeeld bij die trap... Waar ze in plaats van met leem een pleisterlaag van cement hebben uh, gebruikt. Nou, die ja. dondert er een paar jaar gewoon weer af, want ja, ja. Die, die houdt niet. Ja. Dus cement en leem is een slecht huwelijk. Ja. En uh, dat geldt ook voor andere materialen. En eigenlijk blijkt toch steeds weer dat het leem... Het is goedkoop, het is makkelijk, het is... Uh, maar het kost dat onderhoud. Het, he? het dat kost wel onderhoud, maar ja. het is wel het meest duurzame uiteindelijk. Ja. Ja. Althans voor deze streek wel. En is het ook realistisch in een, in een maar zeggen, steeds moderner wordende stad? Want je weet zelf, je bent hier in 25 jaar gekomen, hoe groot veranderingen kunnen zijn. Er is natuurlijk elektriciteit gekomen, wat er uh, tot tien jaar geleden nog niet was. Maar nou ja, de computer en zo, zal ik maar zeggen, is die, is die bruikbaar in een Dit soort lemenhuis? Ja, die computer, praktische dingen? die computer blijft wel werken. Alleen ja. het probleem, <lacht> natuurlijk met al dat soort elektronische apparatuur, is dat ze erg stofgevoelig zijn. Ja. En dat los je natuurlijk met een ander materiaal ook niet op. Want ja. het, is, het is natuurlijk, we zitten in de Sahel. En het dat is stoffig, stoffig hier. Het is en er, de Sahara rukt er nog steeds op. Dus wat dat betreft, dat is, dat is van een iets andere dimensie. Ja. Maar wat wel zo is, is dat men in de loop der tijd uh, de architectuur van het huis heeft aangepast aan het wat meer moderne leven. Dus je ziet overal in de buitengevels grotere gevelopeningen. Dat zie je hier ook. Hm. Terwijl vroeger, dat zie je in het huis daar links, wat wij gerestaureerd hebben. Uh, dat heeft ons overigens veel discussie gekost. We zien nog steeds kleine raampjes. Hmm. Ja, dus men, men vindt ook wel nu met het moderne leven dat er maar meer licht en lucht uh, naar binnen komen. En hoe ga je daar dan mee om? Want dat is moeilijk. Want ja. dan zeg je ja, restauratie betekent terugbrengen in de originele staat. Ja. Dus... Nou, dat levert inderdaad soms discussies op. En ja. uh, wat dat betreft zijn we daar vrij helder in en ook, ook uh, duidelijk van... Kijk, als wij met een eigenaar gaan praten om, om te vragen of we zijn huis mogen gaan restaureren. Omdat het specifiek voor de stad zo belangrijk is. Dan uh, zullen we altijd aangeven, nou, het moet wel terug in de oorspronkelijke staat, zover wij die kennen. En als hij daar problemen of zij daar problemen mee heeft, want uh, het komt er zeker veel voor. Geweldige wel de motor laten we even voorbij gaan. Ja. Het komt er zeker veel voor dat het toch vrouwen zijn. Die ja. eigenaar zijn van huizen. Ja. Maar goed, dan zijn er soms mensen die zeggen van ja, dan is dat voor ons niet acceptabel. En dan, dan laten we zo'n huis ook voor wat het is en gaan we dus niet over tot restauratie. Ja. Dus daarin is niet echt een compromis mogelijk. Want dan ontstaat er een situatie waarbij we dingen gaan verzinnen. Ja. En dat is in het geval van restaureren niet de bedoeling. Ja. Het kostte een paar druppeltjes olie, maar nu uh, werkt de dieselmotor weer van deze maalmolen. Voorbereidingen voor het bouwproces. Ik sta weer naar buiten. Kleine werkplaats van 4 bij 4 meter. En uh, dit hele restauratieproject levert zo eigenlijk heel veel werk op. Het gaat om uh, metselaars zelf natuurlijk die bouwen, maar ook de mensen die de stenen maken. Pottenbakkers, uh, houtbewerkers, allemaal dingen die nodig zijn. Ook verkopers van stro en natuurlijk ook uh, chauffeurs voor het transport om al die middelen weer uh, aan te voeren. Ik stap nu in huis binnen waar uh, Pierre en Annette bezig zijn met onderhandelingen met een huiseigenaar die... Uh, zijn huis uh, niet wil laten restaureren vooralsnog, geloof ik. Aan de linkerkant in de hoek staan uh, plankjes met uh, verzen uit de Koran daarop. Dan buig ik door dit leme huis heen. Hier is het slaapvertrek blijkbaar, want hier ligt een matras op de grond en een paar matjes. Een trapje dat naar boven leidt en als ik verder loop kom ik weer buiten op de binnenplaats waar nu... Uh, onderhandeld wordt over een mogelijke restauratie van ook dit uh, huis. Wat is hier aan de hand? Ja, we zijn al sinds 1996 met deze huiseigenaar aan het onderhandelen over het opknappen van zijn gevel. Dit is een van de oudste gevels van Jenny, Echt wereldberoemde gevel. Ja. Maar het probleem is dat hij zelf wat veranderingen daarin wil aanbrengen. En hij alleen maar akkoord gaan als wij met die veranderingen uh, instemmen. En de veranderingen bestaan eruit dat hij een gedeelte van het plein... in zijn eigen huis wil incorporeren. Ja, ja. Dus hij wil het eigenlijk stiekem wat uitbreiden. Maar daarmee verander je ten eerste de huisplatgrond... en ten tweede verander je de, het gevelaanzicht. En dat kan dus eigenlijk niet. Maar de discussies lopen, lopen zeer hoog op. En die discussies gaan in verschillende talen ook nog? Ja, de eigenaar van het huis is een peul. Uh, de voertaal onderling is hier meestal uh, Bambara. En de taal die wij weer spreken is uh, voertaal, is Frans. En ja. we spreken ook weer Nederlands. Dus het zijn minstens vier talen die ja. hier door elkaar uh, gesproken worden. En in elkaar vertaald worden. Maar dat gaat meestal zo. Ja. Ja. De Koran wordt gereciteerd in dit leme huis. En intussen vraag ik me af waarom hier alle gebouwen van leem zijn. Ik vraag meester-metselaar Boubacar Kouramance naar de voordelen van het wonen in een leme huis. La maison, een die we hebben C'est une chute. De voordelen van bouwen in leem is misschien als eerste punt in een leemhuis, is het in het warme seizoen heel fris binnen en in de winter, in de koelere dagen, houdt het leemhuis de warmte ook binnen. Dus dat voordeel vinden we nog niet in de andere uh, vormen van bouwen, maar daarnaast heb ik laatst uh, horen vertellen dat uh, een wonen in een uh, leemend huis dat het zelfs uh, heel goed is voor de mens zelf, dat het een, een gezonde vorm van uh, wonen is. We moeten veel progrès in Veel mensen gaan een Natuurlijk zie ik daar een toekomst in. Alleen nu al zie ik alle interesse dat van buitenaf komt... naar het werk dat hier wordt gedaan. En daarnaast krijg ik ook van buitenaf informatie... Dat wij niet alleen in Leenbouw, maar dat er nog veel andere plaatsen zijn waar er in Leen wordt gebouwd. En dat ook op andere manieren wordt gebouwd, waar wij misschien ook iets uit kunnen leren. Plus dat hoe langer hoe meer die technieken worden verbeterd, gemoderniseerd. Dus waarom niet uh, daar nog toekomst in te zien? Ja. Het is vroeg in de ochtend, maar er is al genoeg activiteit hier op het Grote marktplein voor de grote moskee van Djenné. Er worden al een soort van poffertjes gebakken door vrouwen. Geiten lopen ook al rond en kinderen ook. En daarachter, die moskee, drie grote massieve torens, pilasters ertussen die aan de bovenkant... Als kantele de gevelsieren. De grote moskee van Djenné, Het grootste leme-gebouw ter wereld. De eerste Europeaan in Djenné ooit, de Fransman René Callier, was hier in 1828. En hij schreef al in zijn reisverslag, Djenné is de mooiste stad van Afrika. En nu in 2006 komt die tekst weer terug... Want ik heb het zelf gezien, thuis bij de imam hier van de grote moskee hangt een poster, letterlijk boven zijn bed, van de tentoonstelling over deze stad in het Museum voor Volkenkunde in Leiden een paar jaar geleden. En daarop staat een foto van de moskee. En dat niet alleen, want uh, onder die foto staat in het Nederlands de tekst Gené, de mooiste stad van Afrika. Dan komen er ook toeristen af natuurlijk op uh, Tjene, heel terecht, want het is prachtig en heel bijzonder om te zien. Is het toerisme ook nog een bedreiging voor de stad of niet? Ja, dat is lastig hè? Ik bedoel, um, het genereert natuurlijk heel veel inkomsten en, en uh, ik denk dat manier waarop nieuw het toerisme uh, zich uh, begeeft... Het absoluut, uh, geen bedreiging hoeft te zijn. Mm. Het is natuurlijk altijd lastig, hoeveel toeristen kan een stad aan? Ik ja. bedoel, uh, kijk naar Florence of, of Pisa in Italië. Dat is natuurlijk zijn natuurlijk steden die daar worden overspoeld door toeristen. Uh, of dat bij Jenning gaat gebeuren, dat betwijfel ik. Maar uh, het is wel zo dat het een vorm van toerisme is. Die, uh, mensen die komen voor, voor de cultuur en voor de architectuur. Dus ik ben daar niet zo huiverig. Uh, kan het op een gegeven moment folklore worden... dat, de mensen zelf het, niet meer, dat het een openluchtmuseum wordt. Ja, dat zou kunnen. Ja, dat zou kunnen. En dan nog kun je je afvragen wat is daar op zich op tegen. Het is wel zo dat Jenny is een levende stad is, met een levende cultuur. Ja. Dus ik ben niet zo bang dat het een soort museaal trekje gaat krijgen. Uh, bedoel, mensen zijn toch hier uh, volop bezig met een, uh, een economie en een samenleving en het geloof. En ja. dat gaat gewoon door. Uh, ondanks dat daar uh, af en toe een aantal toeristen doorheen slenteren. Ja. Ja. Eén ding nog wat het voor jezelf heeft opgeleverd, behalve natuurlijk dat het heel mooi is om die huizen te zien. Het is ook een hele goede vriendschap, na al die jaren met Boebelkar, de meester metselaar. Dat is wel heel bijzonder, denk ik. 25 jaar ken je hem ja, ik kwam hier als student in uh, was 83 of zo geloof ik. En uh, hij was ook, je zou kunnen zeggen, student. Uh, ja. Leerling metselaar. En we troffen elkaar via een student die voor mij was geweest. En het klikte. En ja, op een of andere manier uh, zijn we elkaar al die jaren op blijven zoeken. En uh, daaruit is inderdaad een band ontstaan. We hebben elkaar zien trouwen, kinderen krijgen. Ja. Uh, goed, uiteindelijk heb ik mijn architectenbureau zien uh, ontstaan. Uh, voor hem geldt hetzelfde. Uh, hij heeft nu een metselaarsbedrijf wat uh, behoorlijk uh, succesvol is. En uh, dat is wel mooi om die parallel uh, uh, te zien. Ja, het is, het is uh, ontzettend leuk om elk jaar weer hier te zijn. En dan hebben we natuurlijk die dagen dat we hier zijn... zitten we tot s avonds laat, s'nachts uh, ja. uh, uh, bij te praten. En dan uh, passeert uh, alles... Uh, dus een beetje alles, de revue wordt alles een beetje besproken. Maar het is wat dat betreft wel een hele mooie manier om ook uh, in zo'n samenleving als deze in Jenny... te verblijven, dingen te proberen te snappen en hoe het allemaal functioneert. Ja. Hij is wel eens in Nederland geweest, hè, trouwens. Dat ja, ja, nee, dat, is, dat is het leuke. Dus ja, we hebben ja, ook ja. gelegenheid gehad om hem... Uh, hij is twee, volgens mij twee keer bij ons in Nederland geweest. Ja. En uh, dat was ook heel bijzonder om, om hem bij mij thuis te hebben met, uh, met de ja. kinderen en, en hoe dat gaat. het uh, ja. is wat dat betreft... Uh, ja, is het een band, denk ik, die, uh, die zal blijven. Ja. Vogels scheren over het bootje waar we nu op zitten. Een uh, kano-vormige zogenoemde pirok met een motortje achterin. Maar ik zit helemaal voorin. We varen op de Bani, een zijrivier van de grote, machtige Niger-rivier. Heel rustig, kabbelend vaart dit bootje urenlang verder... op weg naar het dorp Kwakuru. En we gaan daar naar een aantal huizen kijken. Jongenshuizen, die Sahos genoemd worden hier. Mooie, monumentale panden die rijk versierd zijn door de jongens... En jongens wonen daar eh, tot ze gaan trouwen. Nou, het waterpeil is eh, zo laag... dat we nu op de bodem zijn terechtgekomen. Dat we eventjes niet verder kunnen. Kipper die waait nu door het water en duwt en de boot los van de, de zandbank. En dan moeten we misschien wel weer verder kunnen. Alette, dit is een van die uh, Saho's, een van de jongenshuizen dus. Ja, dit is Saho Yaminati. En die staat in een van de wijken van Kwakeroe dit uh, dorp waar we op het ogenblik zijn. Ja. Dit is een van de mooiste Saho's die ik ken. Ja. Vooral omdat hij heel erg rijkelijk versierd is en gedecoreerd. Ja. Niet alleen van de buitenkant, maar ook van de binnenkant. Okay, ja. En heel veel van uh, de symbolen die erop verwerkt zijn, verwijzen ook weer naar het feit dat het een... Een jongenshuis is, mm -hmm. laten we zeggen. Ja? Uh, nou, je ziet hier op de muur een beetje Vallese. Uh, oh ja, een Vallese uh, symbool. Ja, hier op de hoek, ja. Nou, dat wordt eigenlijk over het hele huis uh, herhaald, maar je ziet daarboven ook bijvoorbeeld uh, vishaakjes en ja. ander soort versiering. Ja. En, uh, aan de ene kant proberen ze aan de hand van de rijkelijk gedecoreerde huizen te laten zien uh, hoe trots zij zijn op hun wijk. Ja. Maar aan de andere kant proberen ze daar een beetje de vrouwen mee naar binnen te lokken. Want het blijft een ja. jongenshuis ja. en die hebben gewoon bepaalde intenties die ze hier ja. proberen waar te maken. Maar uh, een jongenshuis is echt de trots van de hele wijk. Ja. Waarom hebben jullie ervoor gekozen om die ook bij het restauratieproject te betrekken? Nou, bij het opzetten van dit project vond ik het belangrijk dat niet alleen wij uh, zouden bijdragen in de vorm van financiële steun en kennis over het bouwen in leem. Maar vond ik ook dat de eigen gemeenschap een een, een steentje moest bijdragen. Ja. Nou, Mali is een van de armste landen ter wereld, dus uh, ja, we kunnen niet verwachten dat dat een financiële steun ja. betreft. Maar uh, waar ze genoeg van hebben is mensen en dus arbeidskracht. En daarom hebben we gevraagd of uh, ze de jongens die dus in het huis uh, wonen, ja. of ze die wou inzetten bij het reconstrueren, restaureren van het huis. Dus zij ja. droegen de stenen, zij ja. maakten de leemstenen en zij uh, hielpen de metselaars met alle werkzaamheden. Ja. En zo is het eigenlijk een gezamenlijk project, ja. waarbij we ook een gezamenlijk resultaat uh, ja. behalen. Er komt nu een jongeman aan uh, met een mooi geel t-shirt aan die een sleutel heeft van het slotje hier, het hangslotje. Het gaat nu open, de deur gaat open en we kunnen hier, okay? <laughs> we kunnen hier uh, de kamer uh, in. Kwa Yamat Yamamabo. Dank je poer op de lametons harmonie. Ik ben Mamadou en ik woon hier in deze kamer. Uh, ik heb eigenlijk voor gekozen om een soort hemelbed te maken om uh, ervoor te zorgen dat uh, ik uh, licht te slapen afgezonderd van het stof. Dat was eigenlijk vooral de bedoeling. Dus daarom lijkt het op zo'n soort kast. Dank je poer la couleur du Mali op de maandico. Mali la. Dank je la couleur du Mali qua. Rouge overdag la couleur drapeau du Mali. Daarvoor hangt een Godijn. En ik heb gekozen voor de kleuren van de Malinese vlag. Dus groen, geel en rood. Nou, deze jongeman is dus visser, vertelt hij nu. Terwijl we nu weer langzaam met huis gaan... Verlaten. En hij zegt, we wonen hier 7 à ah, 8 jaar. Eigenlijk met z'n 15 hè? maar er zijn niet 15 kamers, zo groot is het niet. Dus soms uh, slapen we met meerdere op één kamer, dat gebeurt heel veel. En soms ook met meerdere in één bed. Dus ik ben eigenlijk heel gelukkig dat er maar één bed in deze kamer staat. Het kan ook makkelijk, want we zijn er niet altijd allemaal. Huh? Ik stap de kamer intussen uit, terwijl ik nog even verder vertel wat hij tegen mij zei. Merci beaucoup, Hij vertelde ook nog dat veel jongens vaak weg zijn, ofwel om de oogst binnen te halen, of wat nog vaker voorkomt om te gaan vissen. Dus dan zijn ze niet aanwezig, dus dan is het eigenlijk niet erg dat er geen 15 bedden zijn. Nou, het is een prachtige kamer en we stappen nu weer naar buiten. Jenny, waar ik Ali Touré ontmoet die potten en pannen maakt van omgesmolten auto onderdelen. Les pièces de moto, les cylindres, les carter, souvent l'avion si l'avion est écrasé, les ailes, c'est l'aluminium quoi. Van stokken is hier een afdakje gemaakt tegen een lemen muur. En onder dat afdakje is het atelier van Ali Touré, een man van een jaar of veertig die een belangrijke rol speelt hier in de, in de stad, in Djenné. Ja, is goed, is Ali is het hele proces van het maken van een pan aan het demonstreren... Le dus de haan is zijn handelsmerk, zijn uh, symbool, zou ik maar zeggen, wat op al zijn potten terechtkomt. En we horen net ook dat ook het uh, spugen van water onderdeel is van het proces. Ver, ver, ver, ver. Donc la mairie de Genève on a demandé pour compis d'un pays de de bouchon, de gam, de kastne, de manteau. Mm -hmm. Voor pouvoir balayer la ville, enlever les ozijs. On a commencé, bon, il y a lec le fos quoi. Chaque fos on a lec ça à 100 francs. Mais pour le bouchons, le manteau, bouchon, le, mm -hmm. le kastne, on n'a pas eu ça d'abord. Parce que le coup a été un peu trop pour la mairie. Terwijl we hier het atelier van Ali uitlopen, vertelt hij... Euh... <laughs> Beesten hier vertelt u ook dat hij uh, uitleg gegeven heeft in zijn wijk als een soort wijkhoofd, hier van de wijk uh, Yubokaina, uh, over, uh, vroeger over het restauratieproject, maar dat is inmiddels, loopt al zo'n tijd, dat is eigenlijk onomstreden. Uh, maar ook later, uh, omdat uh, ja, het moderne leven eigenlijk vereist dat er geen open riolen meer kunnen zijn. En die waren hier wel tot voor kort in Genay. Kijk, hier, hij wijst nu ook naar een put hier. Uh, ja, ja, ja. Voilà. Avant? C'était les goûtier comme ça. le vient seulement. Ah, oh, il faut dire. vient, ça tombe. Toutes les rielles étaient polies. Yeah. Maintenant, on a eu une idée. Avec l'association des Olandais, uh -huh. ils sont venus. Ja, Ali vertelt dus dat het voor het moderne leven gewoon nodig is dat die uh, open riolen vervangen worden door een modern rioleringssysteem. En hij heeft me hier ook wat uh, foto's en tekeningen laten zien van. Uh, ja, eigenlijk heel educatief is het van uh, hoe het uh, niet moet en hoe het wel moet. Er is een rioleringssysteem aangelegd hier voor een groot deel van de stad, hoewel er nog hier en daar wel op sommige plekken open riolen te vinden zijn. En dat is belangrijk voor de gezondheid, bijvoorbeeld van de kinderen, want anders komen er heel veel muggen op af. Die uh, ziektes uh, verspreiden. En het heeft dus allereerst te maken met de gezondheid van de mensen. Maar ook voor de toeristen. Want als die hier komen en die zien die vieze operiolen. Dan komen ze niet meer. Dat hebben we dus aangepakt. Maar om dat te kunnen doen. Was het nodig om ja, de bevolking te overtuigen van het nut daarvan. En daar heb ik zelf mee geholpen. Vertelt Ali. En uh, dat heeft hij onder andere gedaan. Door echt hier in de wijk met een bord voor zijn uh, buik. Hij wijst dat. Uh, rond te lopen. En uh, mensen vooral met mensen. Te praten en ze te informeren over het nut van dat nieuwe rioleringssysteem. En dat is dus op grote schaal de afgelopen jaren ook weer met steun van de Nederlanders uh, gelukt. Dus dat is een uh, belangrijke taak voor hem geweest. Er staat een beetje wind vanochtend, dat is wel uh, lekker. Voor de koelte, zal ik maar zeggen. Pierre, we zijn er even bij gaan zitten. Je bent uh, normaal natuurlijk een architect in uh, Nederland. Zou ja, Nederland iets kunnen leren van de praktijk hier in Mali? We zullen niet onmiddellijk in leem gaan bouwen, denk ik, maar op een andere manier misschien? Nee, dat is lastig. Mensen vragen ook wel eens van, uh, is de inspiratiebron met andere woorden? En is het natuurlijk nooit zo dat je in Nederland rechtstreeks vormpjes gaat kopiëren ja, die hier nee. aantreft? Dat is natuurlijk onzin. En bouwen in leem, het is vroeger wel gebeurt in Nederland uiteraard. Dat is ook bekend, maar... Dat is toch misschien niet het meest geëigende materiaal om in ons natte klimaat uh, nee. te bouwen. Uh, wat wel uh, op een ander vlak zou je kunnen zeggen belangrijk is... is dat uh, zeg maar het gevoel of het idee van hoe een stad hier functioneert. En uh, Het grote verschil met onze steden is dat ze zeker de laatste paar honderd jaar... zijn ze gepland, ze zijn getekend, uh, ze zijn bedacht, ontworpen. En het is heel erg moeilijk, dat blijkt ook uit heel veel discussies... om de schaal en van de stad zoals wij hem hebben gemaakt in, in, in Nederland en Europa... om die aan te laten sluiten bij... Het gevoel en de belevenis van de mensen die van die stad gebruik moeten maken. Er zijn heel veel discussies daarover. Ook is er heel veel onbegrip over moderne architectuur, wat het betekent. En het wordt niet vaak door iedereen erg geapprecieerd. In Mali is het zo dat de steden hier organisch groeien op basis van trial-r. men bouwt wat aan, er stort wat in. Uh, Steden groeien als het ware, min of meer vanzelf, zonder dat ze echt van tevoren bedacht zijn. En dat gevoel dat heb je ook als je door zo'n stad loopt. Je, uh, het is de menselijke schaal, je kunt zo'n stad aflezen. Uh, een plein, een straatje, een, een monumentaal gebouw, je weet ook wat het betekent. Het is een andere manier van stad beleven. En dat kan wel een inspiratiebron zijn voor bouwen, en ontwerpen, wonen, werken in Nederland. Maar hoe dan? Want het is toch heel anders. Uh, het is toch, denk ik, uh, vooral nadenken over hoe mensen in zo'n stad zich bewegen en begeven. Mm -hmm. Dus oriëntatiepunten creëren. en mm -hmm. uh, Vooral menselijke schaal. Het is zo lastig om... Uh, ik kan bijvoorbeeld in Nederland zijn er ontzettend weinig echt goede pleinen aan te wijzen. Um, uh, pleinen waar mensen zich prettig voelen en die op een natuurlijke manier in bezit worden genomen. Er wordt vaak heel erg geforceerd met boompjes en, en, en een soort uh, kleinschalige geveltjes om een soort intimiteit te creëren. Bij ontworpen pleinen en het lukt niet altijd even goed. En ja, dus maar om maar een voorbeeld te noemen, hè. je zou heel goed kunnen hier kunnen kijken hoe, hoe dat functioneert en misschien daar je voort mee kunnen doen. U hoorde. De Stad van Leem, een documentaire uit 2007, gemaakt door Guido Spring. Hij was in het goede gezelschap van Afrika-conservator Anette Schmid... van het Museum Volkenkunde in Leiden en de Bredase-architect Pierre Maas. Alle onrust in Mali, even ten spijt een mooie documentaire over dit prachtige erfgoed... dat sinds 1988 op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat. Dat geldt ook voor de tweelingstad Timbuktu. Die ligt daar ongeveer 500 kilometer vandaan. En Timbuktu staat ook op die lijst. En gelukkig heeft het overgrote deel van de eeuwenoude manuscripten al daar het geweld de afgelopen tien maanden goed weten te doorstaan. Afgelopen week voorover de Franse troepen Timbuktu op de rebellen... die zouden al zijn vertrokken voordat de Fransen aankwamen. Gevreesd werd dat zij een spoor van vernieling zouden achterlaten. Maar dat lijkt niet te zijn gebeurd. Zo meldde de NOS... Op 30 januari. MUZIEK Au village, fais-toi plus joli pour l'enfête au village. Je serai la plus belle pour toi mon amour. Je suis un paysan, un cultivateur. J'ai dans mon champ, tu ries, des mille et des maïs, j'ai de haricots, de de haricots, de haricots, de de haricots, de de haricots, de haricots, de haricots, de de Chant pour en Fais toi plus de pour la fête au village Fais toi plus jolie Pour la fête au village Je serai la plus Dit is pour toi mon mooie chérie. D'autres vieren in moto, d'autres sur des vélos, d'autres dans les bateaux, et d'autres dans les trains. Certains dans les camions, pour la fête au village. Je serai la vie. Ma belle chemise, ma belle cravate, voor te submergen. Un joli mots d'amour Nous allons chanter Nous allons danser Nous allons nous dire Un joli mot d'amour Fais-toi plus belle Pour la fête au village fais Fais-toi plus belle, on la fête village, fais-toi plus jolie, on la fête village. La au Village, Amadou en Mariam. Twee Malinese muzikanten. Ze maken een mengeling van Malinese traditionele muziek en westerse popmuziek. Amadou en Mariam die staan ook al bekend als The Blind Couple from Mali. Het zal u niet verbazen, ze zijn allebei blind. Uh, de eerste jaren gingen ze optreden alleen in Afrika, later vanaf 1985, ook in Frankrijk en op wereldmuziekfestivals in de hele wereld. Grote internationale bekendheid kregen ze in 2005 met het door Manu Ciao geproduceerde album Dimanche à Bamako en daarvan was dit nummer afkomstig. En dan volgt er nu een uitermate belangrijke mededeling.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 En zij is alleen in het huis en dan uh, knipt het grind. Op zoek dus. In die oude dozen stoffige zolders, schimmelkasten en killekelders. En ik ben heel benieuwd wat daaruit gaat komen. Dit was het weer wat Woord betreft bij de VPRO voor deze week hier op Radio 1. Wilt u iets terugluisteren? Dat kan via de links op onze Facebookpagina... facebook.com slash woord.nl. En via diezelfde pagina kunt u zich ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. Vragen en opmerkingen over Woord, die kunt u mailen naar woord.at of schrijven, dat kan naar het adres postbus 11 1200 JC in Hilversum. En je kunt ook luisteren via de speciale radiogemist app voor iPhone van de VPRO. Of je natuurlijk gewoon direct abonneren op de podcast. En dat kan via vpro.nl slash woord onderstreepje podcast. Woord wordt gemaakt door Marjoke Horda, Nienke Vijs, Geert-Jan Strenghold en Tom Klaassen. Productie Tatjana Oei. De techniek was vannacht in handen van Gert van Dam, presentatie Nora Romanes.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 Vanavond om 6 uur de start van een nieuw seizoen Katholiek Nederland TV. Met aartsbisschop Eijk over koningin Beatrix. Roderik van Heugen op zoek naar Nederlanders in Rome. En we beginnen de zoektocht naar solisten voor het beste kerkkoor van Nederland. Kijken dus. Katholiek Nederland TV vanavond om 6 uur bij RKK op Nederland 2. Dit is Radio 1.